Lucas en Steve. Welkom bij een nieuwe Lucas en Steve Radio hier op Radio 538. Ja, we hebben het allemaal voor je klaarstaan hier zo. Nieuwe Tiesto, nieuwe David Guetta om maar even wat titanen in de strijd te gooien. Verder ook een nieuwe Tujamo, DJ's From Mars, nieuwe Mike Williams om maar een paar nog op te noemen. En uh, ja, we hebben ook nog nieuwe muziek van onszelf. primeurtje hier op de vrijdagnacht. Welkom bij Lucas en Steve Radio. We gaan beginnen met Steve Aoki die zeldzaam de diepte induikt met Freak On. Wil je meer op 538? Lucas and Steve. It's Lucas and Steve Radio. All that body, get your freak on, get your freak on, get your freak on. All that body, get your freak on, get you freak on, get your freak on. All that body, get your freak on, get your freak on, get your freak on. All that can get you freak on, get your freak on, get your freak on. All that body, can get your freak on, get your freak on. Het was een uh, niet normale social request, kan ik je vertellen. Ik weet niet of je het gezien hebt op onze Insta. Maar we gooien iedere week natuurlijk drie platen in stories. En dan mag jij kiezen welke we gaan draaien als social request. Dan nou, moet je horen wat erin zat. David Getta samen met Kiko en Oliver Giacciamotto met Prayer. Heel dik. Pino uh, samen met me. Doe Roland. Ook heel dik. Super dik design. En dan nieuwe Ramo van Don Diablo en Bipolar Sunshine. More than a friend. Ja, dat zijn nogal wat, uh, wat namen. En dikke platen bij elkaar, maar er kan er maar één de winnaar zijn. En dat heb jij bepaald. En dat is die nieuwe Davy Guetta, samen met Kiko en Oliver Giacciamotto. Prayer hoor je nu hier als Social Request. Lucas and Steve Radio. Lucas and Steve. This is Lucas and Steve Radio. Time to let go.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 nieuwe muziek aan. Die gaan we nu voor je draaien hier voor de allereerste keer. Plaats je dan een tijdje in onze set. Een tijdje ook met een mashup met Like a G6 van de Far East Movement. Weet je van wel. Ja, en het knalde zo in onze set en we dachten hier moeten we een original van maken. En nou, die original die komt eraan. Die heet What About Now. En die ga je hier voor het eerst horen in Lucas Steve Radio. Hopelijk vind je hem tof. Lucas and Steve Radio Exclusive What About The fire burning higher, burning higher. All Good Times, eind van het jaar uitgebracht. en zit nog steeds altijd uh, lekker in de chat bij ons. Ja, dan nu tijd voor de Artist of the Week. Onze keuze is gevallen op Mike Williams samen met Oaks. Better Now, die Mike Williams, sound maar dan in een uh, nieuw 2026 jasje. Heel gaaf gedaan. Ja, deze is zelfde Mike Williams. Daarmee staan wij volgende maand in de Zikko Dome op Don't Let Daddy Know. Ja, en we gaan back to back. We hebben het echt al jaren over wat we dan een keertje moeten doen. En uh, we kennen Mike natuurlijk goed. hebben samen met hem uh, Let's Go gemaakt een aantal jaar geleden, ook samen met Kurt dat En nu gaan we eindelijk een keer een uh, grote show back-to-back back doen. Super tof in de Ziggo dus don't let daddy know. Misschien ben je er wel bij. En een paar weken later doen we dat uh, ook echt puur toeval trouwens. Doen we dat nog een keer in, uh, in Miami. Dus uh, uh, super uh, super nice. Nu tijden we die uh, die plaats van om te draaien samen met Oaks. Better now, Artist of the Week. Lucas Steve of the Week. Zometeen dus hebben we nog die nieuwe plaats van Tiesto voor je. Beautiful Life, heel erg dik. Corey James met een beukertje. Die uh, gooi je er ook nog achteraan. En Brando met When You Stay. Remixte onze maat uh, Laurent ook al vaker meegewerkt. Uh, mee ja, uh, en dat was hem dan alweer. Wij duiken nog even terug die, die mixen in. En uh, volgende week zijn we natuurlijk weer terug. Met een hele berg muziek. Die we voor jou en elkaar gaan mixen. Hier op 538. Voor nu, dankjewel voor het luisteren. Volgende week zijn we bij je terug. Met een nieuwe Lucas Steve Radio. Hier op Radio 538. Geniet van je weekend. We spreken elkaar voor. De week. Ciao.